Sommige christenen en moslims bekogelden elkaar met stenen. Spanningen tussen de twee geloofsgroepen... leiden geregeld tot geweldsuitbarstingen in Egypte. En bij een bomexplosie in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja... zijn zeker vier doden gevallen. De Nigeriaanse staatstelevisie sprak zelfs van dertig doden... maar volgens de politiewoordvoerder zijn drie mannen en één vrouw omgekomen. De bom ging af tijdens een nieuwjaarsfeest op een markt... in de buurt van een kazerne. Wie erachter achter de aanslag zit, is nog onduidelijk.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. Nog twee mooie radiouren voor de boeg in dit maagdelijke jaar 2011. Straks een dappere doordouwer in het gloednieuwe thema... nachtvluchten, nieuwe start. En chapeau voor het feit dat hij naar de studio wil komen... op deze toch wel bijzondere ochtend. Muzikant, schrijver en eerste yoga-docent in rolstoel... Peter Kan. Ik heb hem al wakker gebeld. Hij moet namelijk helemaal uit Rotterdam komen. Dus dat was een pittige wake-up call, heel vroeg vannacht. Peter, voorzichtig onderweg. We zien je komst met genoegen tegemoet. In dit uur een gast en interviewer van heel ander Aloy in een aflevering van Chimek Snachts. Op 26 december werd Rob de Nijs geboren. Die datum althans. Het jaar is... weet ik even niet, want ik kan dan niet zo snel terugrekenen. In ieder geval is hij dus uh, net jaren geweest. Um, de zanger en acteur kreeg op zijn achtste zijn eerste accordeonles. Scoorde in 1963 zijn eerste hit. Werkte bij Circus Boltini. Kreeg een rol in de televisieserie Obbelen. En later in kunt u mij De weg naar Hamelen vertellen, meneer. In september 2010 ontving hij de Gouden Eeuw Award voor zijn gehele carrière. In 2008 had Martin Schimek een openhartig gesprek met hem... in deze bijdrage van de RVU. Rob de Nijs vierde dus tweede kerstdag zijn 68ste verjaardag. We gaan terug naar mei 2008. Het woord is aan Martin Schimek. En hij heeft besloten het uur met een mooie muzikale mix te beginnen. Goedenacht luisteraars, welkom bij Schimek's nacht. Wij beginnen uh, met Jacques Brel. Ze ontwaken om een uur of vier. Ze ontbijten met een klein bier. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht.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 De nuttelozen van de nacht, Breil. zonder pijn, ze nemen zich bedroefd in nacht, de nuttelozen van de nacht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 Zaagd. Ze waast erwogen, dat begrijpt u nooit. De nutteloze van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas, of kunnen nog een laatste grap. En dan het allerlaatste glas, de laatste dans, de laatste stap. Het laatste verdriet, de laatste klacht. De Nuttelozen van de Nacht. En nu onze gast Rob De Nijs. Kom verder, dag meneer. <laughs> dag meneer De Nijs. De Nijs moet ik zeggen. De Nijs, de Nijs. De Nijs. meneer ja. De Nijs. Kom maar zitten, dat is voor mij een emotie.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 Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw, taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar eens, was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de koning die stierf van nostalgie.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 Toch het vuur weer baan, en op oude grond ziet men vaag het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, zwaakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht, mijn nacht mint je wacht. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.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 Weten hoe je zacht door de kamer gaat? Nee, ik wraak niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laten we niet alleen. Onnodig te zeggen, Jacques Brel. Luisteraars, ik luister naar Schimmek's nacht. Ik ben, ik ben geen kerkganger, uh, zeker niet meer. Uh, maar mijn moeder was diepgelovig en ik heb mijn moeder wel eens zien bidden. En uh, ik heb nou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 Mensen kunnen, kunnen zich makkelijk vooroordelen uh, eigen maken. En ja als je die niet op. In, zoals wij mm. tegenover elkaar uh, zitten. Recht zet, ja, uh, als ja. ze dat niet meemaken, ja, zullen ze ja. natuurlijk ook nooit geloven, nee. Ja. Nee, dat kan niet. Op ja. een of andere tenzij je dus altijd begraafd hadden, Een soort van uh, uh, uh, herenmiet wordt en, nee. en uh, ja. nooit iemand ziet. En ja. dat is, dat is ja, het, het, het vreemde tegenstrijdige. Ja. Je was als. Je, je, je, was, je bent natuurlijk nog een mooie man, want je bent, nou, je bent 65. 65 ja. Dus je, voor 65 zie je dat je. Voor 65 gaat het. Waanzinnig. er goed uit. Maar, maar je was ongelooflijk mooie, mooie jongen, je kon echt niet klagen, hè? Uh, nee, nee. nee, nee, nee. Hoewel ik uh, dat zelf gek genoeg in die tijd uh, niet zo door had. Maar nu ik naar mijn zoon kijk, die inmiddels 25 is en die heel veel op mij lijkt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 ja, hij zocht de warmte op. Ja, en dat ik, heeft hij ik, nog steeds af en toe. Alleen, ik, in die aut autobiografie, sorry dat ik je onderbreek, is ja. er ook een prachtige foto volgens mij. Jij met hem op de boot, is dat hij? Of is dat Robert? Ja, dat, nee, dat is hij. Dat is hij. Dat is ja. echt, ik, ik zoek dat op. Daar, oh, dan ligt daar, hij op mij. Daar, ja, ja dat, daar hebben dus ik natuurlijk de, de luisteraars niks aan. Maar nee. het is. En, en toch, ik wil dat nou wel zien, omdat.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 Dank je dat, wel dat je dat in verba verband brengt. Want je zegt, gelukkig was op dat moment dat ik echt was... en echt met mijn kind was toevallig iemand in de buurt. Ja, maar bij vraag. de meeste momenten wil je toch ook geen fotografen ba hebben? Natuurlijk, ja. ja. ja natuurlijk. En, en hij was toen kunnen vlaggen. En op een gegeven moment, uh, hou dat dan op? Is dat opgehouden? Uh, er kwamen steeds meer momenten dat, uh, dat wij vonden dat hij... Uh, toch... Jij en Belinda?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 Maar nee. dan, je zegt, hij kan heel dichtbij komen. Dus wanneer komt hij? Ook die, als hij is inmiddels 22. 22 hè? en ja. wanneer is zeg maar laatste contact die qua inigheid uh, kan heel kort geleden. Ja, uh, ja. Uh, qua inigheid kan concurreren zeg maar met dit foto uh, uh, van dat hem. Dat denk ik niet meer dat het gebeurt. zover nee, kom nee, het niet. Nee, jammer genoeg niet. Nee. Nee. Nee. Uh, Zou je dat moment, dat intieme moment van de laatste tijd van kort geleden kunnen beschrijven?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 zo jong als die mooie foto. Zeg, nou uh, toen ze, zijn twee, ze gaan twee, drie onderzoeken, jaar hier? Twee, drie jaar? Ja, twee, tweeënhalf. Twee, twee, twee, half, twee, twee. half. Uh, Toen zijn ze gaan onderzoeken uh, of alles klopte. Of, en uh, daar hoorde dus ook bijvoorbeeld bij een, uh, uh, de, de, de stofwisseling tussen de hersens. Uh, hè, dat gaat via het, het, het, het, het, het, het, het ruggenmerg. En hij heeft toen een, uh, een ruggenprik gekregen.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 en om allemaal, allemaal moppen te vertellen, net zolang tot hij dus Aha. ging lachen... en Aha. die uiteindelijk... Ja, ja. En dat, wa ja, dat, dat, dat waren soms boomstammen, omdat hij dat soms veertien dagen lang ophield. En dat ja. was zo vreselijk om te zien hoeveel Hoe die... pijn hij daaraan had. En uh, wat hij nu heeft is, is aan overgehouden heeft, hij dat, uh, is dat hij van andere mensen... het liefst van meisjes, toch ook wel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 Met... Dat, bij Willem Duis heb je ooit gebokst, klopt dat? Ja. Zou je, dat je daar was iets over willen zeggen? Totale onzin. Ja, wat was dat? Met John Lyon was dat. Ja. Eh, omdat jullie waren toen twee sterren. Hè? Ja. Jij hebt. Zo was Bob Bauer. Oh nee, die stond hier tegenover me. Die zie je hier niet. Eh. Bob Bauer was de directeur van mijn, uh, mijn cabaretschool. Ja. Uh, uh, Johnny Lyon heeft toen Sofietje gemaakt. Ja.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 Maar nu is dat verleden tijd. Ja, heel simpel. Ja, dat is. Maar dat is dingen die zo simpel zijn. Dat was mijn eerste hit. Zo'n enorme uh, zegging. Heb, zou je die. Zou, weet je die Sofietje ook nog? Heb je die voor jezelf ook gezien? Uh, ja, ik. Uh, van Johnny Lyon. Want die ja. is een goede vriend van je, hè? Ja.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 Ursula, Jan Klaassen was eigenlijk de allereerste. Hey. Jan Klaassen was trompetter. Dat was een, uh, een, een stuk wat, ik, uh, wat Lennart samen met Boudewijn voor mij Ah, en hoe, hoe was dat? Je hoeft dat niet... Als je, ik wil je niet uh, Jan Klaassen was trompetter in het ja. leger van de prins. Hij marcheerde van den Helder tot een Briel. En dat kan iedereen in Nederland? Iedereen ja, vooral, kind. ja, kinderen ook. Het was een, een stuk wat kinderen enorm aansprak. Uh, te meer ook omdat ik op datzelfde moment in een kinderprogramma speelde... op tv, Hamelen...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 Deze Is deze wereld heerlijk? Is deze wereld heerlijk? Mag ik even om iets vragen? Dit, als dit uh, mag weg, en uh, nou uh, eventjes uh, nog een liedje.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 Maar ze hebben hem kennelijk uh, zoveel uh, veer in mijn kont gestoken, in mijn kont gestoken, oh, ja. dat hij dacht van, nou dat moet wel daar, wat zijn. Daar gaat hij. Samen met jou. He's a melody Oh, on... Wat beleef je op het podium? Dat vragen altijd de reporters aan de fietsers als ze aankomen. Wat, wat even, ging er door je heen? ging door je heen? Maar ik, het is een belachelijke vraag. Je mag dat nooit vragen, denk ik, na het optreden. Want dan is diegene nog in trans. Maar nou hoor je jezelf zingen. En met Judy en Claire. Het is voor je belangrijk ongetwijfeld. Dan kan je er nou misschien in alle rust over vertellen. Wat gaat je helemaal op het podium? Maar je leeft voor dat zingen, hè?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 Parti adieu Paris mais ton rêve reste toujours Ta relie Côte d'Azur, Bigot Becko, j'ai verbecco ah, oui. cette mélodie For it, the nostalgie. Cette mélodie Dans ta ville s'est transformée En pluie, en pluie, that's why This mélodie, Is a melody They're not more grand, more fiers or more beautiful Only they're here, people from here Like this melody The men's here the deadbunders that will be finished My heart is a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 De angst om uh, niet te voldoen aan je eigen uh, criteria. Want zo moet het zijn. Ik wil, als ik optreed, of dat nou voor 30 mensen is... of voor, wat ook bijvoorbeeld bij Vrienden van Amstel voor 10.000 is... ik wil altijd, tenminste dat is mijn streven, het lukt niet altijd... Uh, mensen met mijn muziek echt aanraken. Niet zozeer over het een leuk liedje en tralalala, maar echt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 dat het waarschijnlijk daardoor ook, dat je, dat je dus door barrières heen gaat. Ja. Dus is he, dus ik heb het zelf nooit helemaal begrepen, moet ik je zeggen. Maar zo ongeveer werkte het, denk ik. We hebben even, even het thema vrouwen aangeraakt. Ja. Uh, hoe beleef je geluk met vrouwen? Gaat het ook met pijn gepaard? Nou, het begint meestal uh, met euforie.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 in in gesprek met Rob De Denijs in een aflevering van Cimec's Nachts. Een bijdrage van de RVU, redactie Trudy van Eck, eindredactie en regie Gijs Groenteman. Rob De Denijs is afgelopen zondag 68 jaar geworden en ik heb bijna een uur de tijd gehad om het uit te rekenen, maar hij is dus geboren op 26 december 1942. U luistert naar Nachtvluchten op Radio 1. Als u vragen en opmerkingen heeft, dan kunt u die mailen naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl. U kunt ook naar onze site, dat adres is nachtvluchten.fm. En daar staan ook alle overige contactgegevens. En u kunt onze programmering bekijken op Teletextpagina 331. Het is um, bijna zes uur en dat betekent dat we zijn toegekomen... aan het laatste uur van onze uitzending deze week. Met daarin de eerste aflevering van Nachtvluchten Nieuwe Start. Vijf zaterdagen lang pittige gesprekken over daadkracht... doorzettingsvermogen, vallen en opstaan, even bij de pakken neerzitten... maar dan weer gedreven verder gaan. Onze eerste gast is muzikant, schrijver... En eh, eerste yogadocent in rolstoel, Peter van Kan. Dus dat was een soort van vallen en niet meer opstaan, letterlijk dan. Want figuurlijk holt hij langs vele talenten en inspiraties het leven door. We zijn terug na het korte journaal. Graag tot zometeen.